والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره Waar ik de vrienden van de vrienden van de vrienden van de vrienden van de vrienden Zegt de profeet, vrede zij met hem, laat subboe ashabi, فلو anne a hadakum, anfaka mithila uhudin ما بلغ مد mudde ولا نصيفه. Oftewel, scheld mijn metgezellen niet uit, want bij degene in wiens handen mijn ziel ligt, al zal iemand van jullie ter grootte van de berg Uhud, aan goud uitgeven. Dus op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Toch zal hem niet dezelfde beloning toekomen die hen, dus die de metgezellen, toekomt wanneer zij één handje vol of zelfs de helft daarvan uitgeven. Dus al zouden zij maar een handje vol uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala en jij, de grote van berg Uhud, ...aan goud uitgeven... ...toch krijgen zij meer beloning... ...want, natuurlijk... ...zij hebben uitgegeven... ...in tijden... ...waarin het ontzettend hard nodig was... ...het was toen... ...nodig om de profeet te steunen... ...en hem te helpen... ...en deze woorden... ...deed de profeet... ...vrede zij met hem... ...naar aanleiding... ...van een hooglopende ruzie... ...tussen Khalid... al Walid... En Abdurrahman ibn Auf. Dit omdat Khalid radiallahu anhu Abdurrahman uitschold. Hierna richtte de profeet, vrede zij met hem, het woord tot Khalid, zeggende: Scheld mijn metgezellen niet uit. En de naam metgezel is van toepassing op iedere moslim die de eer had om de profeet, vrede zij met hem, te ontmoeten. Of te zien. En ook als moslim het leven heeft verlaten. En het doet er niet toe hoe lang deze ontmoeting met de Profeet Vrede Zij met hem heeft geduurd. En deze voorgenoemde woorden sprak de Profeet Vrede Zij met hem over de metgezellen richting de metgezellen. Want het was Khalid natuurlijk, die Abdurrahman uitschold. En even voor jullie begrip: de metgezellen. Verschillen onderling in niveau. Zo is de ene beter dan de andere. En het staat vast dat Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, beter is dan Khalid, Omdat hij een van de eerste was die de islam zijn binnengetreden. En daarom heeft hij een streepje voor op Khalid, radiallahu anhu. Dus zie wat de profeet vrede zij met hem tegen Khalid zegt die zelf ook een metgezel is, wanneer hij een andere metgezel uitscheldt. Toch zien wij in deze tijd dat er sommige mensen zijn, of beter gezegd, laaghartige misbaksels, die de metgezellen durven uit te schelden. Mensen die nog lager dan de regenwormen zijn, die zich op een verschrikkelijke wijze uitlaten over de metgezellen. De metgezellen die zij aan zij hebben gestreden met de profeet, vrede zij met hem. Met hem hebben gezeten en met hem uit één bord hebben gegeten. De metgezellen die hun leven, bezittingen, kinderen, huizen hebben opgeofferd voor de islam. De metgezellen waarover Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zegt: Muhammadun Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه Oftewel. Mohammed is de boodschapper van Allah. En degenen die met hem zijn. Dus zijn metgezellen. En degenen die met hem zijn. Zijn niet toegevend tegenover de ongelovigen. Maar onderling barmhartig. Jij ziet hen zich neerbuigen. En zich neerknielen. Zij wensen een gunst van Allah en zijn welbehagen. Hun kenmerken zijn van hun gezichten af te lezen. Als gevolgtrekking van de sujud. Die zij natuurlijk verrichten. Dat is hun beschrijving in de Torah. En hun beschrijving in de Bijbel. Als een, en dan maakt Allah subhanahu wa ta'ala een vergelijking. Als een jonge plant waarvan de loten, dus eigenlijk waarvan de uitlopers... Ontspruiten, voortkomen, waardoor hij sterker wordt, dus die plant. Daarna wordt hij steviger en staat hij recht op zijn wortel. Bij de planters ervan veroorzaakt hij blijdschap. Hij, Allah subhanahu wa ta'ala, dus wil daarmee, dus met de metgezellen, de ongelovigen woedend maken. Dit vers staat in surat al-fath nummer 29. Er zijn daadwerkelijk mensen die de metgezellen uitschelden. De metgezellen die hun land hebben verlaten en door hun eigen familieleden en stamgenoten vervolgd en gefolterd werden. Dit allemaal omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom in het kader hiervan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Lil fuqara'il min <tieden> diyarihim wa amwalihim. Jabtahuna fadlan min Allahi wa ridwana, Wajan sorun Allaha wa rasulehu. Oftewel, de buit is voor de armen, van de uitgewekenen, dus van de Muhajirin, van degenen die zijn geëmigreerd, degenen die zijn verdreven uit hun woonplaatsen en van hun bezittingen, zoekende naar een gunst en welbehagen van Allah. En zij bieden hulp aan Allah en zijn boodschapper. Zij zijn degenen die de waarachtigen zijn. Surat al-Hashr, nummer 8. Mensen die aan de metgezellen komen. Waarover Allah te kennen geeft in de Koran. Dat hij tevreden met hen is. Hij zegt namelijk in Surat al toba nummer 100. min al muhajirin wal Wallah din <tieden> het di ichsaan, Radiallahu anhum waradu an, wa'adda lehum jannaat in tegeri tehtahal anhar, khalidina fiha Abada, dalik al-fouzu l'adim, oftewel, en de allereerste moslims van de uitgewekenen, Muhajirun, en de Ansaar, en degenen die hen volgden in goede daden. Allah is wel tevreden met hen, is wel tevreden over hen en zij zijn wel tevreden over hem. Hij heeft voor hen paradijzen klaargemaakt waaronder rivieren stromen. Zij kennen daarin een eeuwig leven. Dat is de geweldige overwinning. Mensen die de metgezellen schofferen van wie het geloof zo puur en echt is. Dat zelfs Allah geen voorwaarden aan hun geloof heeft verbonden. Iets wat hij wel doet als het gaat om de generaties die daarna komen. Allah subhanahu wa zegt namelijk de allereerste moslims van de uitgewekenen en de ansaar en degenen die hen volgden in goede daden. Dus bij die muhajirun en bij die ansar, die eerste moslims, stelt hij geen eisen, stelt hij geen voorwaarden. Maar als hij spreekt over degene die hen volgden, dan zegt hij in goede daden. Of willen deze mensen die de metgezellen uitschelden, zeggen dat Allah niet wist op het moment dat hij deze verse openbaarde, dat de metgezellen na de dood van de profeet vrede zijn met hem, de islam de rug zouden toekeren, dat zij de boel, ...zouden belazeren... ...en alles en iedereen zouden manipuleren... ...zoals deze mensen willen doen geloven. Natuurlijk... ...wist Allah wat de toekomst zou brengen... ...en hij wist... ...dat zij voor altijd de islam... ...in hun harten hebben gesloten... ...en daarom sprak hij deze lovenswaardige woorden... ...uit over hen. Ook zegt de profeet... ...vrede zij met hem... ...in Sahih Muslim... ...en Sahih al bukhari Khairun nasi qarni. Thumma aladhina jaloonahum. Thumma aladhina Oftewel, de beste generatie onder de mensheid ooit is mijn generatie. Vervolgens de generatie daarna. En vervolgens de generatie daarna. En in Sahih al-Bukhari zegt de profeet: Vrede zij met hem. Op de dag des oordeels. Komen Noor, vrede zij met hem en zijn volk aanzetten. Waarna Allah tegen Noor zegt. O Noor, heb jij je volk de boodschap overgebracht? Waarop Noor zegt, ja mijn heer. Vervolgens wordt de vraag gericht aan het volk van Noor. Heeft Noor de boodschap aan jullie overgebracht? Waarna zij zeggen. Nee, we hebben geen boodschap ontvangen en we hebben geen waarschuwer gezien. Daarna zegt Allah tegen Noor, wie kan voor jou getuigen, o oh Noor? Waarna Noor zegt, Mohammed en zijn gemeenschap. Kijk subhanallah, een gemeenschap die zo oprecht en eerlijk is, dat zij zelfs als getuige mag optreden op de dag des oordeels. En voor wie? Voor niemand minder dan de profeten. En in Sahih Muslim staat dat de profeet vrede zij met hem op een dag naar de hemel keek en zei. De sterren zijn een bron van veiligheid voor de hemel. En wanneer de sterren komen te vervallen, dan zal de hemel datgene treffen wat haar is toegezegd, wat haar is beloofd. En ik ben een bron van veiligheid. Voor mijn metgezellen. En wanneer ik... Wanneer ik... Kom te vervallen... Dan zal mijn metgezellen... Datgene treffen... Wat hen is toegezegd. En luister wat hij zegt over de metgezellen. En mijn metgezellen... Zijn een bron... Van veiligheid... Voor mijn gemeenschap. En als mijn metgezellen... Komen te vervallen... Dan zal mijn gemeenschap datgene treffen... Wat hen is toegezegd. En daarom, pas nadat de metgezellen het leven hadden verlaten allemaal dood waren. begonnen de innovaties en de afdwalingen te verschijnen en sterker te worden. De metgezellen waren zo goed van aard. dat zelfs de profeet Vrede, zij met hem, opdracht kreeg van Allah subhanahu wa ta'ala om naar hun mening te vragen en hen te betrekken. Bij het maken van beslissingen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk. Wa amri. Oftewel. Raadpleeg hen. Bij de zaak. Vraag naar hun mening. Betrek hen. Bij het maken van beslissingen. Ook verkondigde de profeet vrede zijn met hem. Dat tien. Van deze metgezellen. Het paradijs. Zullen binnentreden. Zoals vermeld staat in een overlevering. Van Abu Dawood, Tirmidhi, Ibn Majah en Ahmed. En hier volgen de namen van die tien metgezellen: Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'd, Sa'id, Abdurrahman en Abu Ubeidah. Voel je ook de achternamen? Waar komt hij? Abu Bakr is natuurlijk Ibn Abi Quhafa. Heel goed. عمر إسم ابن الخطاب، عثمان إسم ابن عفان، علي إسم ابن أبي طالب، طلحة إسم ابن عبيد الله، هيخد. ابن عبيد الله، زبير إسم زبير ابن العوام رضي الله عنه، سعد ابن أبي وقاص، سعيد ابن زيد، هيخد. عبد الرحمن ابن عوف أن أبو عبيدة en ik kan jullie vertellen, beste mensen. Dat negen van deze tien grote metgezellen, door deze laaghartige mensen, voor huigelaars worden uitgemaakt, subhanallah. Terwijl zij de echte huigelaars zijn. Ook zei de profeet, vrede zij met hem, in Sahih Muslim. Hij zegt, La yadghulun nara insha'allah min ashabi shajarati ahadun min alladina oftewel geen van de mensen die de eed van trouw hebben afgelegd onder de boom zal de hel binnengaan en dat waren op die dag meer dan 1400 metgezellen waaronder Abu Bakr en Omar natuurlijk ook zei de profeet vrede zij met hem in Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim, لعل الله طلع على اهلي بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقط غفرتوا lakum. Oftewel, Allah keek neer naar de mensen van Badr en zei: Doet wat jullie willen. Ik heb jullie reeds vergeven. En het aantal moslims dat gestreden heeft tijdens de slag van Badr was Ietsje meer dan 300 metgezellen. En wederom bevonden zich Abu Bakr en Omar onder hen. Ook waren de metgezellen het erover eens. Dat Abu Bakr de beste was na de profeet vrede zijn met hem. Daarna komt Omar, daarna Uthman en daarna Ali. Mogen Allah wel tevreden met hen allen zijn. En daarom kozen de metgezellen. Na de dood van de profeet vrede zij met hem, Abu Bakr, als kalif, als khalifa. Dit vanwege de hoge positie die hij innam bij de profeet vrede zij met hem. En zijn onbetwiste reputatie als metgezel van de profeet vrede zij met hem. En ook omdat de profeet vrede zij met hem, Abu Bakr, aanwees als imam van de moslims. Tijdens zijn ziektedagen, zoals vermeld staat in Sahih al-Bukhari. En wat ons hart doet bloeden, is dat grote metgezel, zoals deze Abu Bakr, Omar en Uthman, uitgescholden worden door een aantal wangedrochten. Abu Bakr, de waarachtige, as de compagnon. Van de profeet vrede zij met hem ten alle tijden. Zelfs na zijn dood ligt hij naast hem begraven. Tezamen met die andere gigant Omar Radiallahu. anhu. Abu Bakr die geprezen werd door Allah in de Koran. Met de woorden. Oftewel hij... De tweede van de twee. Toen zij zich in de grot bevonden. En toen hij tot zijn metgezel. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Ik Allah bevestigt in de Koran dat Abu Bakr een metgezel is van de profeet sallallahu alaihi. Hij zegt. En toen hij tot zijn metgezel. Dus de profeet tegen zijn metgezel. Zij, Abu Bakr. Treur niet. Voorwaar. Allah is met ons. Surah tu Vers 40. Abu Bakr. Die de meest dierbare persoon was van de profeet vrede zij met hem. Zo staat in Sahih al bukhari Dat Amr ibn al-Aas. De profeet de volgende vraag stelde. O boodschapper van Allah. Wie van de mensen is u het meest dierbaar? Waarna de profeet vrede zij met hem antwoordde. Aisha. Toen zei Amr ibn al en van de mannen, waarop de profeet zei haar vader. Toen zei Amr, en wie komt daarna? Toen zei de profeet vrede zij met hem, Omar. Waarom doe ik dit eigenlijk? Omdat een aantal broeders naar mij zijn gekomen en zij menen dat er mensen zijn die twijfels proberen te zeien over de eerbaarheid en de eerlijkheid van de metgezellen. Ik kan jullie garanderen dat deze mensen ziek van hart zijn en ziek van geest zijn. En afgedwaald zijn. En ver verwijderd zijn van het koord van Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe durven zij Abu Bakr radiyallahu anhu uit te schelden. Die nooit of te nimmer slechts één seconde aan zijn iman of aan Mohammed heeft getwijfeld. Abu Bakr wiens levensspreuk als volgt luidde. Als Mohammed het heeft gezegd, dan heeft hij de waarheid gesproken. Toen hij door Quraysh werd gevraagd over de nachtreis van de profeet vrede zij met hem, zijn Isra wal Mi'raj, zei hij, als Mohammed het heeft gezegd, dan heeft hij de waarheid gesproken. Vandaar de naam As-Siddiq. Telkens als hem iets werd gevraagd over Mohammed, dan zei hij... Als Mohammed het heeft gezegd, dan heeft hij de waarheid gesproken. En daarom zegt Omar, zoals vermeld staat in Musnad al-Imam Ahmed. Als de imaan, het geloof dus, van Abu Bakr afgewogen wordt tegen de imaan van de inwoners van de aarde, dan zal de imaan van Abu Bakr zwaarder wegen. En daarom is de profeet Vrede, zij met hem tijdens zijn laatste dagen op de Minbar gaan staan. Zoals vermeld staat in Bukhari en Moslim. En hij zei: O mensen, de persoon die mij het meeste heeft begunstigd. met zijn bezit en vriendschap is Abu Bakr. Bij Allah, niemands bezit heeft mij meer voordeel opgebracht. Dan het bezit van Abu Bakr. En ieder van jullie die iets voor ons heeft betekend. hebben wij een tegen dienst kunnen bewijzen. Hebben wij terugbetaald, terugbeloond. Behalve As-Siddiq, behalve de waarachtige. Zijn beloning hebben wij overgelaten aan Allah. En hij zei vervolgens: sluit alle deuren en ramen die op de binnenplaats. ...van de moskee uitkijken. Dus op de moskee uitkijken. Behalve de deur van Abu Bakr. Radiyallahu anhu. Want een groot aantal van de metgezellen... ...was in het bezit van een huis... ...dat uitkeek op de moskee. Dus iedereen werd opgedragen... ...zijn deur dicht te doen. Behalve Abu Bakr. Mogen Allah wel tevreden met hem zijn. En in het licht van het voorgaande... ...kunnen wij alleen zeggen... Dat het iedere moslim schikt, echte moslim, om met respect, bewondering en liefde over deze grote man te spreken. Een andere metgezel die enorm heeft bijgedragen aan de boodschap van de islam is Omar, al Farouk, Maar die jammer genoeg ook door deze ongedierte wordt uitgescholden en beschuldigd van zaken zoals bedriegen en het achterhouden van de waarheid. Omar, onder wiens gezag de islam verre landen heeft bereikt en een groot gedeelte van de wereldoppervlakte onder het gezag van de moslims kwam te staan. Omar, die tijdens zijn gilefa, kalifaat, er geen moeite mee had om erop uit te trekken om eten klaar te maken voor weeskinderen. Of mee te zoeken naar een kwijtgeraakte kameel onder de hitte van de zon. Omar waarover de profeet het volgende te kennen geeft in Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim Hij zegt namelijk Terwijl ik sliep zag ik de mensen aan mij voorgeleid worden terwijl zij gewaden droegen bij sommigen bereikten ze dus die gewaden de borst en bij sommigen bereikten ze niet eens de borst en toen kwam Omar ibn al-Khattab voorbij. Met een gewaad die hij over de grond meesleepte. De metgezellen vroegen toen, waar staan de gewaden in deze droom voor, ja Rasulallah? Hij antwoordde zij staan voor het geloof. Omar, zijn geloof is ongekend. Zijn hart loopt over van de iman, zoals deze droom ons leert. Ook zegt de profeet, vrede zij met hem in Sahih al-Bukhari. Een sahih muslim. In mijn droom. Betrad ik het paradijs. Waar ik een huis of een paleis zag. Hierop zei ik. Van wie is dit? Zij antwoordden. Dit is van Omar ibn al khattab Ik wilde daarop naar binnen gaan. Maar herinnerde mij. Toen jouw gayra. Zei hij tegen Omar. Jouw eergevoel. Omar ibn al khattab begon toen te huilen. En zei. O boodschapper van Allah. Hoe kan mijn eergevoel. Door u aangetast worden. Ik zou toch niet geren hebben jegens jou, O Rasulullah. De boodschapper van Allah zegt ook in Sahih al-Bukhari, een moslim tegen Omar: Kalmeer jezelf. O Ibn al-Khattab, bij degene in wiens handen mijn ziel ligt, telkens als de shaitaan jou treft op zijn weg, dan neemt hij uit angst voor jou een andere weg en dan heb je ook nog Uthman radhiyallahu anhu ook hij moet het soms ontgelden ook hij wordt door deze onderkruipsels uitgescholden Uthman die getrouwd was met twee dochters van de profeet Uthman die beide hijra heeft mogen meemaken Al-Hijra naar Al-Habasha Al-Hijra naar Al-Madina Uthman waarover in Sahih Muslim een overlevering te vinden is waarin ongeveer het volgende staat namelijk dat de profeet op een dag zich thuis bevond en hij zat met een ontblote dij dus zijn dij was zichtbaar en toen is Abu Bakr binnengekomen en hij heeft de profeet om iets gevraagd en is vervolgens weer vertrokken daarna is Omar binnengekomen en ook hij vroeg de profeet om iets en is vervolgens weer vertrokken en dit allemaal, terwijl de profeet nog steeds met een ontblote dij zat. Maar toen Uthman, radiyallahu anhu, toestemming vroeg om binnen te komen, is de profeet gaan zitten en bedekte zijn dij en liet Uthman vervolgens binnenkomen. Toen Uthman weer vertrokken was, vroeg Aisha aan de profeet, sallallahu alayhi wasallam waarom hij alleen in geval van Uthman zijn dij bedekte? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ala astahyi min rajulin tastahyi Oftewel, O oh Aisha, is het niet gepast om mij te schamen voor een persoon voor wie de engelen zich schamen? En op een dag toen de profeet geld aan het inzamelen was. Om een leger op de been te brengen. En samen te stellen. Uthman met duizend gouden muntstukken aanzetten en wierp deze in de schoot van de profeet, vrede zij met hem. Waarna de profeet begon te zeggen Oftewel, geen van de daden die Uthman na vandaag zal verrichten zullen hem nog kunnen schaden. Ook is het voor ons onacceptabel Wanneer Ali wordt uitgescholden en geschoffeerd. Ali, de grote krijger. Ali, de schoonzoon van de profeet vrede zij met hem. Ali, die opgegroeid is onder het wakende oog van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Ali, die een grote eer is toegekomen op de dag van Gebar. toen de profeet vrede zij met hem zei: "Ik zal morgen de vlag Overhandigen aan een man die van Allah en zijn boodschapper houdt. En die ook geliefd is bij Allah en zijn boodschappen. En toen het de volgende dag was, riep de profeet, waar is Ali ibn Abi Talib? Maar hij was niet aanwezig, omdat hij ziek aan zijn ogen was. Toen liet de profeet Ali komen en veegde over zijn ogen, waarna hij onmiddellijk beter werd. En hij overhandigde hem de vlag. Het is ontoelaatbaar dat deze metgezellen, die onze voorbeeld zijn, uitgescholden worden. En sommige van diegenen die zich vergrijpen aan deze metgezellen, die aan deze metgezellen komen, doen dit onder het mom van liefde voor andere metgezellen of familieleden van de profeet vrede zijn met hem. En zij verzinnen de meest leugenachtige. Overleveringen, meest lugubere overleveringen die een persoon zich maar kan inbeelden om hun wandaden en uitspraken tegenover de metgezellen te rechtvaardigen. En dat er zich soms een aantal akkefietjes hebben voorgedaan tussen hen, zoals tussen Khalid ibn Walid en Abdurrahman ibn Auf in de overlevering die wij in het begin van deze les hebben aangehaald. Is niet jouw zaak. Bemoei je met je eigen zaken. En steek je neus niet in iets dat jou helemaal niet aangaat. Want zij waren namelijk gelijken van elkaar. En zoals een spreekwoord zegt: als grote mensen praten, moeten kinderen hun mond houden. Beste broeders en zusters, de geleerden van Ahlus Sunnah wal Jama'a zijn het er unaniem over eens. Dat de metgezellen allen een eerbare en hoge status genieten bij Allah subhanahu wa ta'ala. En allemaal betrouwbaar en eerlijk zijn. Dit omdat zij de eerste waren die zich hebben ingezet voor de islam. Zich onderwierpen aan de voorschriften van de islam. Streden voor de islam. En daarom mogen zij zich met recht de beste van deze gemeenschap noemen. En het meest bizarre is dat een aantal met haat gevulde mensen richting deze vrome metgezellen hen proberen zwart te maken. En als leugenaars en bedriegers en huigelaars proberen af te beelden. In zoverre dat zij zelfs een aantal van de grote metgezellen zoals Abu Bakr en Omar buiten de islam hebben geplaatst. Dit terwijl de geleerden in het verleden zich altijd respectvol en eerbiedig opstelden tegenover de metgezellen. Al-Bukhari bijvoorbeeld die wijde een hele hoofdstuk toe aan de verheven status van de metgezellen. Ook al Imam Ahmed deed hetzelfde in zijn boek Fadailu al-Sahaba, en ook al Imam Tirmidhi en vele andere geleerden. Hebben uitgebreid aandacht besteed aan de eerbare status van de metgezellen. En gelet op een andere zaak. Als wij zouden toegeven dat de metgezellen slecht waren. Dan is het gedaan met de Koran en de Sunna van de profeet vrede zijn met hem. Want zowel de Koran als de Sunna zijn ons overgebracht. En verteld door de metgezellen. Dus degenen die zich Vergrijpen aan de metgezellen die de metgezellen uitschelden, zijn in werkelijkheid erop uit om het geloof te verwoesten. En daarom toen een aantal van onze vrome voorgangers werd gevraagd over iemand die slecht spreekt over de metgezellen, antwoordde zij, diegenen proberen in werkelijkheid de profeet, vrede zij met hem te schofferen, af te kraken. Want het is net alsof zij willen zeggen dat de profeet vrede zij met hem bevriend was met slechte mensen. En wat moet men denken van iemand die met slechte mensen omgaat? Tegen diegenen die de metgezellen van allerlei verdorvenheden en slechte zaken beschuldigen willen wij zeggen. Wat zouden jullie zeggen over een leraar die zich heeft ingezet voor zijn leerlingen. Hen heeft onderwezen. Bijles heeft gegeven. Maar uiteindelijk. Weet de meerderheid van zijn leerlingen. De examen niet te halen. Treft deze leraar. Niet een deel van de blaam. Kunnen wij ons niet gaan afvragen. Is deze persoon. Wel geschikt om les te geven. Hetzelfde geldt voor de profeet vrede zijn met hem. Als wij zouden zeggen. Zeggen. Dat alle metgezellen. Op een klein aantal na. De islam. Na de dood van de profeet. Hebben verworpen. En de feiten. Hebben lopen verdraaien. En verdoezelen. Zoals deze misdadigers. Ons willen doen geloven. 23 jaar lang. Heeft hij vrede zijn met hem. Zich ingezet. Om zijn metgezellen. De beste onderricht. En opvoeding te geven. En Uiteindelijk weten slechts een aantal mensen van de honderdduizend voor hun examen te slagen. Wat moeten de mensen dan niet denken van de leraar? Denk na voordat je iets zegt. En daarom zegt Ibn Taymiyyah Rahmetullahi: Wie beweert dat de metgezellen na de dood van de profeet de islam de rug hebben toegekeerd? Met uitzondering van een klein aantal. Niet meer dan een aantal tientallen. Of zich schuldig hebben gemaakt aan, vis, aan verdorvenheden. Is buiten het geloof getreden. Wie dat beweert is buiten het geloof getreden zegt hij. Want dit is in strijd met de teksten van de Koran. Waarin Allah zijn tevredenheid uitspreekt over de metgezellen. En lovenswaardige woorden over hen spreekt. En daarom heeft Al-Hafid Abu Zor'a gezegd, als je iemand ziet die een van de metgezellen aan het afkraken is, dus een van de metgezellen omlaag aan het halen is, weet dan dat hij een zendeek is, oftewel een afvallige is. Dit omdat de profeet vrede zij met hem voor de waarheid staat. En de Koran is waarheid. En datgene wat de profeet ons heeft overgeleverd van Allah, is waarheid. En degenen die ons al deze zaken, dus de Koran en de overleveringen, hebben overgebracht, zijn de metgezellen. Dus degenen die zich vergrijpen aan de metgezellen, zijn er op uit om de Koran en de sunnah te verwoesten, kapot te maken. En in Musnad al-imam Ahmed staat een overlevering waarin Ibn Mas'ud, de grote metgezel, zegt... Allah heeft gekeken in de harten van de mensen... en hij vond dat het hart van Mohammed het beste hart is. Dus hij koos hem uit voor zijn boodschap en profeetschap. Vervolgens keek Allah in de harten van de mensen naar het hart van Mohammed... en hij vond dat de harten van zijn metgezellen de beste harten zijn... En daarom koos hij hen uit om als viziers, als wuzara. als helpers van de profeet vrede zij met hem te dienen. En de wel-edele imam Malik, imam Dar al imam al-Madina, de imam van al-Madina, gelet op de wijsheid, de grote wijsheid van deze grote man, al-imam Malik. Hij zegt namelijk, wie in zijn hart... Enige haat treft. Jegens een van de metgezellen. Hem is datgene overkomen wat vermeld staat in de volgende uitspraak van Allah. Liya bihumul kuffar. De eerste vers die wij hebben aangehaald. Hebben we gezegd dat Allah de metgezellen gebruikte. Waarom zei hij? Hij, Allah, wil daarmee de ongelovigen woedend maken. Dus hij zegt, imam Malik, degene die haat voelt, jegens een van de metgezellen, hij is getroffen door dit vers. Tevens zei imam Ahmed, als je iemand ziet, die slecht over de metgezellen praat, begin dan te twijfelen aan zijn islam. -imam al imam al-tahawi, zegt in zijn befaamde boek, al aqida al het volgende. En wij, daar bedoelt hij de moslims mee. En wij houden van de profeets metgezellen. Praten altijd goed over hen. Haten degenen die hen haten. En het slechte over hen spreken. En het houden van de metgezellen is dien. Dat is een onderdeel van het geloof, is geloof. Is dien. En is imaan en ihsaan. En het haten van de metgezellen is koffer ongeloof. Nifaq huigelarij. En togjaan, tirannie. Ook richt el imam Mohammed Ibn Sobeih, Ibn Sammaak het woord tot diegenen die zich minachtend uitlaten over de metgezellen. En hij zegt, ik weet dat de joden de metgezellen van Moesa niet uitschelden. Ze vergrijpen zich niet aan de metgezellen van Moesa. En ik weet dat de christenen de metgezellen van Isa niet uitschelden. Hoe kan het dan zijn dat een onwetende zoals jij het zichzelf toestaat om de metgezellen van Mohammed wel uit te schelden? En tot slot, beste broeders en zusters, vraag ik Allah om ons te verenigen met de Profeet en zijn eerbiedwaardige metgezellen in het paradijs. Al zijn onze daden niet voldoende daarvoor. O Allah. Vergeef ons onze zonden en maak onze harten standvastig op jouw geloof en wees aan onze kant en niet tegen ons. O Allah, verbeter de huidige situatie van deze umma en leid de moslim jongens en moslim meisjes naar het rechte pad. Leid hen naar houden van de profeet en naar houden van de metgezellen Ridwanullahi alayhim. O oh Allah leidt iedereen naar het rechte pad. O oh Allah begenadigt onze overleden ouders en alle overleden moslims <tied> نقطن السام المكين بالليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسال التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسكو الثمين يكبر الغيظ لأن قد بزغنا يا سؤال الغير انا ليس تبلينا سنين يكبر الغيظ لاننا قد بذرنا ملتحين يا سؤال الغير انا ليس تبلينا سنين كلما جدى جديد طارج عن نهجدين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين ماءنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيله مثل زيتون وتين ماءنا الكرآن يروي أرضنا في كل حين تلت أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا تستفاق الغافلون